Annette net schut met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft een luchtaanval op Libanon aangekondigd. Volgens het leger zit er een ondergrondse fabriek van Hamas in een woonwijk in de hoofdstad Beirut. Daar worden volgens Israël drones gemaakt. Op sociale media worden beelden gedeeld waarop te zien is dat mensen massaal vertrekken uit de wijk waar de vermeende dronefabriek zou zitten. Verschillende artsen in de Gazastrook hebben hun eigen bloed gedoneerd om gewonde Palestijnen te redden. Dat gebeurde na de twee grote schietpartijen rond het uitdelen van voedsel, meldt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie moesten de artsen wel, omdat de meeste Palestijnen te ondervoed zijn om bloed te geven. De afgelopen dagen waren er twee grote incidenten waarbij tientallen Palestijnen werden doodgeschoten. De Amerikaanse president Trump heeft de Duitse bondskanselier Merz ontvangen. Volgens Trump gaan de landen een geweldige relatie tegemoet. Dat zei hij nadat hij van de Duitse leider een cadeau kreeg. Het geboortecertificaat van zijn grootvader die uit Duitsland kwam. Na de beleefdheden deed Merz ook een dringend beroep op Trump om de Amerikaanse steun aan Oekraïne vooral voor te zetten. Hij benadrukte dat de VS en Europa samen de mogelijkheid hebben om de oorlog te stoppen. Indonesië maakt nog steeds kans op plaatsing voor het WK Voetbal van 2026. De ploeg van bondscoach Patrick Kluivert won met 1-0 van China... en is daarmee bijna zeker van de volgende kwalificatieronde. De nummers 3 en 4 in de Pool plaatsen zich voor de vierde ronde. Op 10 juni speelt Indonesië tegen Japan, dat zich al plaatste voor het WK. Het weer vanuit het zuidwesten regen, ook vannacht buien... de temperatuur daalt naar een graad of 12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 leuk. Op een gegeven moment zit uh, ook nog een techneut uh, van dit uh, programma. Die, uh, die luistert ook gewoon mee. En die zegt lekker rustgevend plaatje. Ja uh, Marcus, dat, uh, dat is het zeker. Maar goed, uh, die dateert ook weer uit 2014. Uh, Glorification of Idiocy is de single die ze er even hebben gehaald. En de band heet Ethereal. En die band die heeft uh, toen een album uitgebracht in 2014. En dat was pendular En dat heeft best nog wel even een tijdje geduurd... voordat uh, de jongens hun min of meer succesje... Uh, bij de grote prijs van Nederland in 2010... bij de categorie Bens hebben geïncasseerd. Want daar uh, waren ze de winnaars van in 2010. En ook, ja, wij waren toen getuigen... van uh, de eerste Rob Akta Award... die wij, Marcus en ik, hebben meebeleefd. Uh, deze Ethereal, die uh, was toen ook de glorieuze winnaar... van die editie van 2009-2010. En toen zaten daar in de jury... Uh, Gunnar Oosterling en uh, Ramon Govaars. En die waren toen... ...verbonden aan de Grote Prijs van Nederland. En die zeiden van... Nou, ...willen jullie ook uh, bij ons in de uh, Grote Prijs van Nederland komen spelen? Ja, waarop die jongens toch nog al een beetje... Uh, ...aarzelend zeiden van... Nou, ...is er dan wel een beetje plek voor een uh, metalband? Maar tot hun eigen stomme verbazing hebben ze dat ook nog beter te vinden. En het leuke daaraan... ...zo ben ik ook aan Alaska gekomen. Want Alaska speelde tijdens die finale ook uh, mee... Maar dan in hun eigen set. En uh, ethereal, die kwam daar precies achteraan. En ik moet je zeggen dat het optreden van Alaska... maar toen toch enigszins is bijgebleven wat, wat dat gaat. Want ja, uh, daarom uh, draai ik nog uh, regelmatig het uh, werk van Alaska. Nou, 2009-2010 is een aardig markeringspunt. In het uh, hele verhaal van de Alternative FM. Want in datzelfde jaar deed ook uh, Gangster mee. En dat is iets minder hard als deze band die je net hebt gehoord. Want dat was behoorlijke metal. Maar dit is behoorlijk stevig rock. En uh, de dame die je hoort is Frauke van S. Maar de band is min of meer een project. En dat komt uit de koken van Daan van Putten. En dan heb ik het over de Daan van Putten uit... De uh, buurt van Velsen uit Ermaiden komt hier. En hij schijnt ook nog een uh, redelijk begenadigde uh, amateurvoetballer geweest te zijn. Heeft ook in de spits gespeeld bij onder meer in VSV. En ik uh, geloof zelfs ook nog bij Stormvogels heeft hij ook nog meegedaan. Dus wat dat er gaat uh, is er uh, wel best een uh, voetballer misschien verloren gegaan. Maar tegenwoordig uh, is Daan uh, behoorlijk uh, actief in het Velsense culturele circuit. Hij schijnt ook bij een muziekschool uh, bezig te zijn. Dat was het laatste wat ik uh, van hem vernomen had. Maar uh, dit komt toch echt bij hem gedaan. No Disguise van Gangster. Wat is het eigenlijk? Is het shoegaze? Is het een beetje dreampop of wat dan ook? Uh, dat was uh, toch een beetje de vraag. Uh, toen Meadow leek eigenlijk een beetje aan hun uh, verhaal begonnen. Of beter gezegd, de stappen zetten in de muzikale uh, landschap van Nederland. Een beetje de underground. Maar tegenwoordig uh, maken ze toch hele andere soort muziek. En hebben ze het uh, wat nog toegankelijk gemaakt. Dus nu een beetje, schuurt het uh, een beetje richting de Indie aan. Uh, maar dit uh, was het toch wel duidelijk niet. Uh, Dead Man on the Payroll. Dat is uh, van hun debuutalbum in 2014 uitgebracht. Uh, Lake dus. Daarvoor hoorde je uh, Gangster No Disguise. Het aardige is, ik heb de EP thuis liggen. Uh, en tegenwoordig uh, ben ik kleiner gaan wonen. Dus uh, ja, dan moet je op een gegeven moment uh, afstand doen van wat uh, uh, cd'tjes en dat soort dingen. Maar ik heb uh, gewoon... Alles wat illuster is en bij dit programma hoort, dat heb ik uh, wel bewaard. Want ja, dat, is natuurlijk, uh, dat heeft natuurlijk een beetje bepaalde waarde. En je zult het van Gangster ook niet vinden op Spotify of wat dan ook. Want uh, ze hebben het alleen maar op een EP uh, die in een uh, beperkte vorm nog uh, ergens verspreid is onder hun eigen achterban. En ik ben er eentje van. En die hebben we dan ook nog gelukkig op een MP3 kunnen vastzetten. Uh, uh, dus dat is een beetje het uh, verhaal is dus een beetje exclusief verhaal wat dat er gaat. Ik kijk toch even in de camera. Want er is een camera, maar die gaan ze ergens anders voor gebruiken. Maar goed, het werkt, denk ik. Want je ziet een groen lampje branden. Nou, dan moet het goed zijn. We gaan gewoon weer verder. Dit is een verhaal wat Walter Sans en ik ooit hebben bedacht. Walter is tegenwoordig gemeentevoortvoerder van de gemeente Zandvoort... Maar in die tijd dat hij nog hier bij de omroep actief was... toen hadden wij op een gegeven moment één nummer geadopteerd. We hebben geprobeerd om er met z'n tweeën ervan wat te maken... maar dat is nooit echt van de grond gekomen. Want ja, het is alleen in Zandvoort een, een cult nummer geweest... en dat is dit nummer van Veline. En dat nummer dat heet Alleen. En dan heb ik het over Veline met een V, hè, mensen. Dus niet met die F van Veline Spiegel. Nee, dit is de groep Veline. Niets meer dan zijn Laat me, laat me voordat ik verdwijn Ik stond aan, ik ging hard Alles schittert, alles zacht Het kan maar niet te hard Alles hapert, alles zwart wat ik dus al zei, eigenlijk alleen beperkt hier binnen de Zandvoerse burelen Wat dit betreft draaien we hem nog wel eens. Veline dus ook op zo'n avond als deze doen we dat een beetje. Terug naar afgelopen zaterdag, want ik was bezig voor de plaatselijke krant hier om wat artikelen te schrijven. En ik denk, ik ga gezellig even naar het programma van Maarten Verduin, luisteraar van RPL Voeren. Dat heet Podium 107.1, elke ...zaterdagmiddag tussen 4 en 6 te beluisteren. Ik ben een vervent luisteraar van dat uh, programma. Maar uh, halverwege dat eerste uur... ...en eigenlijk een beetje aan het eind... Werd, ...kreeg ik een bericht van ene Martin Ierich. ...en die is van The Sign of Leo. Ja, ik ben in antwoord. Dus ik denk, nou, dan ga ik uh, meteen even naar het strand... ...want hij zat daar en ik denk... ...mooi, dan ga ik hem ook gelijk even wat vragen stellen... ...want hij heeft een single uitgebracht... ...en aangezien hij nog het enige bandlid is... ...van The Sign of Leo... Denk ik, het is een mooie aanleiding om en over het album Palette of Dreams Revisited te hebben. En daar uh, ga je het uh, nummer Feeling Better horen. Dan het gesprek en daarachter dus die single Tell Me. Dat je dan een thuiswedstrijd speelt en dan zit gewoon de muzikant op het strand. Uh, samen met zijn wederhelft. En dat is Martin Ehrich. En dat is nog de enige bandlid van The Sign of Leo, zo zeg ik het goed. Uh, vorige maand uitgebracht A Palette of Dreams Revisited. Maar onlangs Tell Me. Uh, eerst even met uh, het album uh, beginnen. Want uh, het album... Dat is ook weer verzameld werk? Of in ieder geval materiaal wat je al eerder hebt uitgebracht? Dat was uh, materiaal wat ik al eerder heb uitgebracht. Maar uh, omdat Spotify het uh, album er, uh, uh, ja, eraf had gehaald... zeg maar, mm. heb ik dat opnieuw moeten uh, releasen. Ja. Um, even over uh, dat uh, materiaal wat erop staat. Uh, hoe oud zijn die nummers? Die nummers heb ik toen uh, vorig jaar november uh, uitgebracht. Ja. Um, wat is er anders nu... je uh, alleen bezig bent? Ja, dat is een uh, heel ander verhaal. Uh, je bent uh, in je eentje bezig op Solber, waar ik mijn studio heb. en Normaal was je met z'n bezig. Dus dat uh, maakt een groot verschil. Maar aan de andere kant, uh, de nummers schreef ik sowieso al zelf. En ook het uh, arrangeren en dergelijke deed ik eigenlijk zelf. Uh, dus ik moest eigenlijk alleen maar vragen aan degenen die uh, in mijn band zaten van uh, Jullie moeten wel even doen wat ik uh, bedacht heb. <laughs> Ja, ging, dat, ging dat altijd goed? Of was het dan toch zo uh, van die momenten... Oké, okay, uh, Martin, uh, dat we, we spelen het. Maar kan het ook nog wel eens een beetje zijn geweest... dat ze toch zeggen van... Nou, uh, zo zou ik het li li liever hebben. Of heb je dan een vast idee... Zo wil ik het hebben. Nee, dat gebeurde wel eens. Dat uh, de toetsenist bijvoorbeeld... een uh, er even iets anders uh, erbij inbracht. En ja. dan, dan was dat meestal ook wel een verbetering. Dus dat was geen probleem. Ja. Uh, maar nu speel je alle instrumenten ook zelf, behalve de drums volgens mij? Ja, ik speel alle instrumenten zelf en de drums is gewoon uh, een VST plug-in, zoals je dat dan noemt. Addictive drums gebruik ik. En ja, dat, is, uh, dat kan eigenlijk niet anders. Uh, wat is eigenlijk een beetje de, de rode draad van A Palette of Dreams Revisited? Je bedoelt uh, de onderwerpen van de ja. nummers? Ja, ja. Dat zit echt een rode draad in, hoor. Nee? Dat uh, zijn allemaal verschillende nummers met verschillende onderwerpen. Ja, uh, jouw kennende kan je ook best wel gevoelige onderwerpen uh, aansnijden. Uh, hoe zit dat uh, bij, uh, bij, dit, bij dit album? Dat was bij dit album misschien net even iets minder. Het ging meer over uh, liefdesrelaties uh, en uh, hoe je het leven... Uh, naar je toe kunt trekken of niet, zoals het titelnummer, Pallet of Dreams, zeg maar. Ja. Dat was eigenlijk, uh, daar zit geen rode draad wat dat betreft in. Ja, uh, want toen ik het album een paar keer al beluisterd uh, heb, gaf het mij een vorm van nostalgie. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, nostalgie in de zin van hoe de muziek, uh, ja. ja want ja, het heeft wel 80, uh, 80 jaar een invloed denk ik, ja. dat, dat album. En dat kwam ook min of meer doordat ik daarvoor uh, bezig ben geweest met een ander project van mijn band uit de jaren 80. Ja. Dus ik werd eigenlijk beïnvloed door mezelf, zal ik maar zeggen. Het <laughs> ja, is wel leuk op een, op, een, op een een of andere manier, maar dat ademde wel een beetje die sfeer uit bij het laatste verschenen album, dat er, dat er een bepaalde vorm van nostalgie is. Dat is eigenlijk misschien ook best wel een beetje in een aantal nummers ook terug te horen. Dus ja, maar de jaren tachtig, heeft dat ook iets voor jou betekend in die periode? Ja, zeker. Het begin jaren tachtig had ik een band in Groningen, Twelve Inch From Heaven. En ja. wij waren ontzettend beïnvloed door de new wave uit Engeland. Dan noem ik Simple Minds, Echo in the Bunny Man... Uh, nog, een, uh, ja, nog een aantal van dat soort bands. En dat, die invloed is eigenlijk altijd wel in mij gebleven. Ja. Is dat is dus eigenlijk ook terug te horen in The Sign of Leo. Ja, dat is ook wel terug te horen in The Sign of Leo. Uh, Dan Tell Me, die heeft ook een hele bijzondere lading. Want dat is een single die je nog niet zo lang geleden hebt uitgebracht. Ja. Uh, wat ik las, dat ging over het wielrennen en over Frank van der Broeken ja, dat klopt. Ik heb toen op de Belgische TV een documentaire over Frank van der Broeke gezien. Ja, dat sprak mij aan. is misschien het verkeerde woord. Dat integreerde mij ontzettend, wat voor persoonlijkheid dat was. Met zulke grote tegenstellingen. Hij was een ontzettend getalenteerde wielrenner. Ja, en dan bak je er op een gegeven moment helemaal niks van. En dan verdwijn je gewoon en je bent aan de doop en je, je moet de volgende dag alweer wielrennen. En ja, dat was echt uh, ongelooflijk. Dus ja, dat integreerde mij zo dat ik moest ik wel een nummer schrijven. Ja, want hoeveel tijd heeft dat gekost om dat nummer te maken? Nou, redelijk veel. <laughs> Toch, nou ja. De muziek had ik al vrij snel klaar, maar de tekst daar heb ik heel lang over gedaan. Yeah. Uh, is dit dan toch, want wij hebben ook een artikel op de website van Alternative FM gezet... op uh, A Palette of Dreams, onverwoestbaar vinden we je sowieso... maar uh, betekent dat dan toch dat we nog uh, iets van uh, The Sign of Leo in de komende tijd nog wat gaan horen? Ja, zeker. Ik ben alweer bezig met de volgende single. Uh, dat is wel weer een liefdesliedje, Conquer Your Soul heet dat... En ja, daar komen we nog, er komt gewoon weer een album aan dit jaar. Dus dat is, ligt, zit alweer in de, hoe noem je dat? In de tijdlijn. Dankjewel. Alsjeblieft. een beetje min of meer in het interview zelf verteld waar dit een beetje over gaat. Over de illustere wielrenner Frank van der Broeke. En dat was aanleiding om een uh, song te schrijven. Had een documentaire gezien. En uh, dit is daar uitgekomen. Tell Me van The Sign of Leo. Ik vond het uh, trouwens weer echt een ouderwetse Sign of Leo-nummer. Uh, en nu is de vraag of uh, collega Willem de Waard uh, dit ook heeft begrepen. Dat hij toch weer is een interview met Martin Erik gaat uh, doen over het werk. Want Pallet uh, ja, of Dreams Revisited, die heeft hij uitgebracht uh, tenslotte. En daar zat ook een verhaal, dat heb je ook in dit gesprek geloof ik min of meer gehoord. Want die is door Spotify eraf uh, gesloopt. En daar heb ik ook al eens een hele uh, uitzending aan opgehangen, uh, Tenminste een uur met LS over ook iets wat van Spotify af is uh, gehaald. Nou, uh, afgelopen weekend was ik uh, dus bezig. Eerst uh, be heb ik uh, deze Martin Eerige uh, bezocht. Maar we hadden in datzelfde dorpje Sandword, hadden we ook nog uh, bijvoorbeeld de wereldse smaken. Wie trad erop? Anouk Wolf. En Anouk Wolf, die kennen we uh, bij Alternative FM van The Void. The Void is die band die vorig jaar in uh, de editie van 2023-2024 heeft meegedaan aan de Robak, daar wordt. Maar Anouk Wolf dacht van weet je wat, ik ga ook eens even meedoen aan de headliner. Nou, uh, dat uh, was ook wel weer een grappig uh, verhaal. Want uh, Edwin Sibbel, de een van de organisatoren van de Wereldse Smaker, die had een zangeres nodig. En die ging op een gegeven moment uh, dat vragen hier in de Zandvoortse kringen. En die kwam uit bij een dochter van een voormalig visverkoper. En die vroeg dat aan haar en die zei van wie moet ik hebben? Toen zei deze dame, die zegt, nou, je moet mijn vriendin hebben. Die heet Anouk Wolf en die kun je misschien wel vragen voor, voor dat wereldse smaken." Dus Edwin gaat uh, Anouk Wolf regelen en Anouk Wolf zegt op dat moment, joh, je moet eens even kijken bij de headliner. Nou, Edwin, kijken bij de headliner en op een gegeven moment ziet hij dat, uh, dat ze gewonnen heeft. Ja, uh, en hij natuurlijk is de rang. Uh, over Anouk Wolf dus gesproken. Afgelopen zaterdag was ze dus te zien met een Coverband want ze was bezig om disco hits te te laten horen. Maar dit is nog uit de periode dat ze met The Void bezig was en dat nummer dat heet Water and Fire. Straight line into the late night. The We walk a fine line and it's about time. We go together like a water and fire. got me hypnotized Minuten van deze alternatieve femmen staat in de teken van alles wat met de dames te maken heeft. En daar was dit ook een voorbeeld van. Deze Jerusa van lid, zoals hij voluit heet. Alleen zij is naar Amerika vertrokken, omdat ze voor de liefde daar is gevallen. En daarna hebben we eigenlijk uh, niks meer van haar vernomen. Behalve dan dat ze nog een muzikale nalatenschap heeft. Uh, zoals dit uh, uit 2015 Shadowland. Daarvoor hoorde je uh, The Void met uh, Leonard Moors, met uh, Ruben Bouws en juist Ado Wolf. Uh, we ik zei het al, uh, de laatste 10 minuten zijn in het teken van uh, de dames. En dit is een female front uh, dame. Sss, dan ben ik... Stephanie heet ze, inderdaad. En de band komt uit Rotterdam en heet Sounds Like a Plan. En dit is de meest recente single en dat heet Ready to Show. It's so tragic, you have no perspective now your expression, up. no contemplation and I just said it, it doesn't sink in and I repeat. It doesn't sink in and I repeat it It doesn't sink in and I am hammering It doesn't sink in and you're so embarrassed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 died from the northern side Ja, Thomas. Uh, dat is uh, geregeld uh, in dit, uh, dit uur. Want we hebben een beetje afgesloten met wat stemmige muziek. En <coughs> wij hebben op een gegeven moment uh, wat, uh, wat laten horen. Zoals deze van Koos. En dat is een eigen opname. En niet alleen dat. Uh, Koos die gaat uh, deze, dit nummer uitbrengen. En dat wordt een single. De nieuwe single van haar. En die komt ook op een EP uh, binnenkort uit. Dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, dan um, Sounds Like a Plan. Zo heet die band. Ja, ik vind het wel leuk als uh, band uh, originele namen bedenken. En deze komt uit Rotterdam. En de frontvrouw van die band, die heet Stephanie van het Wout. Ja, ik heb het even nagekeken. Dus uh, die uh, is... Um, binnenkort gaat er iets komen bij ons op de website. Want uh, er is zijn snode plannen dat ze met uh, nieuw materiaal gaan komen. Dat, uh, de nieuwe single uh, de titel van die nieuwe single die ken ik uh, maar ik ga hem niet uh, 1-2-3 wereldkundig maken, maar dat is uh, wat, er, wat er nog aan zit te komen van deze band. Het, het is een beetje een uh, bijzondere uitzending geweest uh, waar we een beetje een greep hebben gedaan uit het uh, verleden, met, uh, met name dan uit de periode 2012 en 2015 wat hier voorbij is gekomen sluiten we ook mee af met uh, dit uh, programma, want uh, de, aan alles komt een eind dus ook aan dit uh, programma en dat is er een uit, ook volgens mij uit 2015, komt van een EP. En de videoclip die heeft Ghana opgenomen op Vlieland. Nou, dat, uh, dan uh, heb je me snel, want ik ben een, uh, wat een liefhebber. En uh, het is eigenlijk ook een verrotte goede single om mee af te sluiten. De nummer heet Sam Tot volgende week. En dan zijn we hier met Gerard Hussingveld.